Bredenburg naar Rotimer Plaat. Bredenburg naar Rotimer Plaat. Over. Hallo Willem, dit is de laatste keer. Hè? Ik heb um, eigenlijk de hele middag geruimte gestoft uh, gedaan. Het is een bende. Maar uh, je kunt die zeggen dat hij een tent betreedt zoals ik hem ook betreden heb. Over. Goed zo, dat is erg fijn om te horen. Iedereen is uh, volkomen goed gearriveerd... Ook Pi, maar ik vond het zelf raadzamer voor jou. Ik had er eigenlijk niet over willen praten. Om er niet voor de microfoon te halen, omdat het misschien toch een kwelling is. Ben je het daarmee eens? Over. Ik had gehoopt dat je het niet zou doen en dat komt dus uh, weer uit. Um, ik wil van deze laatste kans even gebruik maken om je te danken voor de steun die je me gegeven hebt. Ook wil ik de achterban. Dus G, die uh, natuurlijk ook het een en ander gedaan heeft, of heb ik dat niet gezien. Van harte uh, danken voor wat hij gedaan heeft. En zonder jullie had ik het uh, misschien niet uitgehouden, dat weet ik niet. Maar het was toch een hele steun, hoor. Over. Ja, dat is erg fijn om te horen. Uh, het, uh, het is helemaal het einde, hè, voor mijn gevoel ook. Uh, ik weet uh, eigenlijk niet meer wat ik zeggen moet. Ik heb het gevoel dat, je, dat het afgelopen is. Morgen komen we weer halen. Maar toch moet je natuurlijk nog wel een nacht in. Is dat vervelend, dat idee? Over. Ja, dat is vervelend. Uh, ik heb moeite met de nacht. Door de enorme wind. En uh, dan voel ik me echt wel eenzaam. Omdat ik moeilijk inslaap. Ik doe er ongeveer drie uur over. En dat is toch wel veel. En echt een kwelling hoor. Ook uh, om de reden die ik vanochtend zei. Maar het ach, is laat, de laatste nacht. En uh, dat redden we ook wel weer. En, ik heb het uh, volbracht. En ik had, ik wil het nog even zeggen, nooit willen missen. Dat in elk geval is iets wat. Ja, ik ben de enige Nederlander. die binnen het Koninkrijk op een onbewoond eiland heeft gezeten. zeven dagen lang. En dat is toch een voorrecht. Al was het moeilijk. Over. Ja, als de vraag je opnieuw gesteld wordt je hebt er, dat weten wij, ontzettend lang over gedacht, om het te gaan doen zou je er waarschijnlijk nog langer over gaan denken en, uh, en misschien niet meer doen, over? Ik zou het nu zeker niet meer doen nooit een tweede keer, nee Omdat, uh, dat heeft geen zin om een ervaring die je met veel moeite bemachtigd hebt uh, weer eens te beleven uh, ik denk wel soms dat ik het eiland zal missen, nu ik wegga heb ik zo'n idee dat ik later met een zeker... toch met een zeker heimwee naar die enorme verlatenheid hier terugdenk. Dat is nu eenmaal in de mens zo. Uh, hij heeft het moeilijk en als hij eruit is... dan kijkt hij toch weer met een soort pietijd uh, terug. Over. Ja, maar dat is met alles zo. Hè? Het heeft, uh, ondanks de moeilijkheden die je gehad hebt... natuurlijk toch zijn lichtpunten gehad... die je ook vanmorgen hebt geschetst. Dus dat, dat hou je. Godfried, er zijn geen calls meer af te spreken. Uh, ik geef je nog wel even terug direct. Maar geen calls meer, want we komen morgen om half zes zijn we bij je. Wil jij er nog wat aan toevoegen voordat je die uh, laatste en misschien toch wel de zwaarste nacht ingaat? Wil je nog iets zeggen over... Oh zeg, ik heb al die tijd gepraat. Ik heb blijkbaar uh, de knop ingedrukt. Ik heb dus niet verstaan wat je zei. En ik zei, ik zou zo graag weten of... Uh, PIE en Eva en Jan Wolkers met zijn vrouw samen gegeten hebben. Over? Ja, het, het uh, is zo dat uh, Eva en uh, Oda er zijn en PIE en Jan, Jan zijn vrouw is ziek, die is uh, in Amsterdam, die heeft angina. En uh, we zijn op dit ogenblik nog aan het diner bezig, maar op het moment dat ik het zeg uh, <laughs> vind ik het wel vervelend om dat te zeggen omdat het natuurlijk erg lekker is. Hè? En ik weet niet of dat nou uh, erg lullig overkomt. Mijn idee had ik dat nou ook weer niet hoeven zeggen. Maar de, de hoofdzaak is dat we het gezellig hebben. Het gekke is, Godfried, dat alles wat ik nu zeg... ...eigenlijk verkeerd overkomt. Hè? Want je praat over lekker eten. en Je praat over gezelligheid. En ik praat over je vrouw en over je dochter. En eigenlijk zijn dat allemaal rotopmerkingen. Over. Nee hoor. Nee, dat is niet zo. Ik vind het leuk om zoiets te horen. Uh, dan warm ik me even aan een uh, heel ver vuur... Maar toch een vuurtje. Over. Goed, we zullen het besluiten... ...mits jij nog uh, langer wilt praten... ...daar geef ik je nu de kans voor. Wil je dat? Over. Ik wil alleen zeggen dat ik morgen... ...om half zes op een stoeltje op het strand zit... <laughs> en, uh, ...en dat ik... Mijn ...koffertjes bij me heb... ...en uh, ook je fototoestel... ...zodat er niemand hoeft naar de tent te lopen... ...om iets van mij te halen. Over. Dat is geweldig geregeld... Mooi. Um, ja, het krankzinnige is dat je dan op zo'n uh, zo laatste avond uh, gewoon eigenlijk niet wilt ophouden. Hè? Maar dat zal toch een keer moeten gebeuren. Om het uit te stellen vraag ik nog een keer of je er wat aan toe te voegen hebt. Dat is dan ook weer een grapje. Over. <lacht> ja, ik heb precies hetzelfde. Het is de laatste keer en je, je, je talmt op de stoep. Ja. Um, en uh, dat is menselijk en dat betekent dat we toch een band gevormd hebben in deze zeven dagen. Wat ook... Geen wonder is, het is heel begrijpelijk. Je zult er ook je hele leven aan terugdenken, denk ik. Um, nu weet ik niets meer te zeggen en ik wens je wel te rusten en wat mij betreft over. Goed, dan vanaf de Bredenburg de laatste opmerking: weer de zender uitzetten. Een ontzettend uh, goede nacht, voorspoedige nacht. Ik hoop van harte dat je iets eerder inslaapt dan de vorige avonden het uh, geval was. We denken aan je, en nou niet alleen wij natuurlijk, maar in het bijzonder ook je vrouw die hier zijn. En wensen je dus erg veel sterkte en we hopen je fris morgen aan boord van de loopplank op de Uskwer 10 te zien. Over en sluiten.